Geen bovenburen, grote voor- en achtertuin, prachtig uitzicht. <laughs> Die boeren, je lijkt wel een makelaar. Wat denk je ervan? Doris, het klinkt goed, hè? Ook, oh, hoeveel kamers heeft het huis? Hoeveel kamers? Moet eens even kijken. Beneden een, een uh, ruime huiskamer. Ja, juist, ja, ruim. Tenminste, ruim genoeg voor een vispaard. En een keuken? Natuurlijk, een keuken. In dezelfde kamer dan, hè? Dat is dus uh, ook een keuken. En hoeveel slaapkamers? Slaapkamers, uh, ook beneden. Eén, hè? In de huiskamer wel te verstaan, daar kan je heel goed slapen. En boven? Boven niet, nee. Badkamers? Misschien ook wel. Er is water vlakbij. Pelendol zeer vlakbij zelfs. Hoewel niet in huis. Ik denk in huis, dan is het niet geschikt. Maar Joris, wat heb je toch een noteropje zang? We gaan in ieder geval kijken, roerboerroer. Waar staat dat huis precies? Kijk, daar, in de verte, vlak bij het water. Die oude knotwillig, bedoel ik. Knotwillig? Een boom? Bah! Ik wil geen boom. Ik wil een huis. O, een echt huis. Maar Joris, ik woon toch ook in een boom? En ik toch zeker ook. Maar ik wil niet in een boom. Ik wil een huis. En daarmee uit. Oh wat een lastpak, ja en ik moet toch van hem af. Ja, dan zullen we een huis voor hem moeten bouwen. Goed zo, elk, hoorra, noem jullie dat maar. We nemen nou niet kwalijk, maar een heel huis bouwen. Begin maar, maar meteen, ik kan niet lang meer wachten. Als je me nou. Beteuterd kijkt Paulus van Joris naar Ouguburu en van Ouguburu naar Joris. Ouguburu schudt met een zeer bedenkelijk gezicht zijn zeer wijze oude hoofd.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 Wat denken jullie wel ja, Ik zal me daar in het zweet gaan werken voor zo'n Ik denk er niet aan Het huis wordt niet voor Paulus, maar voor Joris Rijn. Voor Joris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 Maar Eucalypta is ontegenzeggelijk de machtigste in het Grote Bos. En als zij zou willen, dan stond zo'n huis in een handomdraai. Ja, maar ik wil niet. <lacht> ik pik er niet over. Ik heb al van alles geprobeerd om die jorens uit het Grote Bos weg te krijgen. Maar huizen voor hem bouwen? Nee, dat doe ik in geen geval. Bovendien zal hij er nooit meer weggaan. Dan blijft hij pas goed, heer.